Het weer vanavond en vannacht overwegend droog en wisselend bewolkt. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen ook wisselend bewolkt. In de middag en de avond enkele buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon en zee. Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. ZFM in de avond. 1, 2, 3. All right. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als een kil, als, als het stil, als het hart en breekend is. Als een beeld dat je dat het best zo vertekend is. Wat is jouw woord?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 Het en verant zich verschuilt voor de werkelijkheid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 Een hoofdmetreceptie van zon, zee, zandvoort en zomerits. De lentewind die waaien, werd als moeder en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken, dat ik de zoen. Jij me toegraast, die pp. I'm gonna